In is Ramon Cristobal Santoyo gearresteerd, de tweede man van het drugskartel van de Mexicaanse drugsbaas El Chapo. De 43-jarige Santoyo stond op het punt via Parijs naar mexico stad te vliegen. Sinds 2016 was hij spoorloos en er liep een internationaal arrestatiebevel tegen hem. Santoyo was medeverantwoordelijk voor het transport van cocaïne, heroïne en metamfetamine naar de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben direct om zijn uitlevering gevraagd. President Knot van de Nederlandse Bank vindt dat de pensioenfondsen niet te lang moeten wachten met korten. Als de pensioenen niet worden verlaagd, wordt de rekening doorgeschoven naar jongere generaties, zegt hij in een interview met de Telegraaf. Knot vindt het ook beter de pijn in één keer te nemen. Volgens hem is het slecht voor het consumentenvertrouwen als er meerdere jaren kortingen dreigen. Pensioenfondsen hebben last van de lage rente. Knot wijst erop dat de besluiten van de Europese Centrale Bank van vorige week laten zien dat de extreem lage rente waarschijnlijk nog lange tijd aanhoudt. Bij een grote politieactie in en rond Barcelona zijn negen Catalaanse separatisten opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest om met explosieven rond 1 oktober gewelddadige acties uit te voeren. Twee jaar na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. In totaal werd in twaalf woningen materiaal gevonden om explosieven te maken. De komende weken worden in Catalonië grote demonstraties verwacht. Het weer... In het noordoosten regen, op andere plaatsen droog. Vanuit het zuiden ook steeds meer zon. Het wordt 19 graden. Morgenochtend in het westen een bui. En geleidelijk neemt dan vanuit het westen de bewolking weer toe. En gaat het morgenmiddag weer regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnand bij de ANBB. Er staan op dit moment geen files. In cirkels Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Kom terug weer bij uh, Zandvoort Luncht, het tweede uur. En in dit tweede uur uh, gaan we straks om kwart over 1 contact zoeken met Joop van Ess Junior. En die gaat ons alles vertellen over wat er het afgelopen weekend heeft, uh, ge is gebeurd in Zandvoort. En dan om uh, half twee weer het regionale nieuws met het weerbericht. En voor de rest gaan we het lekker vullen met fijne muziek. Ik heb nog één artiest in het licht. En ik denk dat we maar meteen moeten gaan overschakelen naar deze artiest. Opdat we hem niet vergeten. Waar heb ik hem staan? Ah, hier. We gaan uh, dit tweede uur beginnen met te luisteren naar het prachtige, onvergetelijke nummer van Ray Charles. Hit the road, Jack. Artiest in het licht. I guess if you say so I'd have to pack my things and go That's right, hit the road, Jack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 Ja, kun je geen jammerie? Je moet gewoon je spullen pakken en gaan. <laughs> Die mevrouw is duidelijk, hè? Ja, dit was uh, Ray Charles. En uh, Ray Charles was een, een blinde Amerikaanse zanger en pianist. En hij was een groot vertolker van de moderne blues en de rhythm and blues. Maar ook soul, jazz, popmuziek stonden op zijn muzikale menukaart. Hij, was, uh, hij zou vandaag jarig geweest zijn. Hij is geboren op 23 september 1930 in Albany, Georgia in de Verenigde Staten. En hij is helaas overleden op 10 juni 2004 in Beverly Hills, Californië. Dat was Ray Charles. En uh, ja, het was natuurlijk een fenomenaal nummer. Hè? Dat heette Rojack. Geweldig. We gaan door met Daniel Crane. Until we are strangers. Out. And truth will be told when your lies come out. And I still remember the sound of your but it wasn't. Daniel Kane en de Rebellion. En we gaan door met Amerika, speciaal voor Joop van es, waar we nu contact mee gaan zoeken.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 just golden hair surprise and i just can't live without you can't you see it Saying I just can't make it kant van de telefoon, onze correspondente razende reporter Joop van Nes. Klopt dat? Is het allemaal weer gelukt? Ja, helemaal. Ah, helemaal daar goed. is die hoor, onze Joop. Helemaal, he. Hoe is het met Joop? Met een leuke muziek, met een leuke muziek in Amerika. Die heb ik altijd niet gehoord. Nee, nee die wordt ja, niet meer ja, zoveel ja, gedraaid, hè, helaas. Nee, nee, nee. ze hebben hele leuke nummers gemaakt. Absoluut. Zeker, ja, ja, ja, ik vond het ook lastig kiezen weer, hè. Ja. Wat krijg, krijg je dan voor je kiezen? Maar ik dacht, ach, ik kies voor Sister Colden hè, want we meet in the air again. Hè, vandaag. Ja, ja, dat klopt. Dat, ja. Nou, maar ze, ze zijn ook in de in de lucht tot elkaar gekomen als bent. Is dat zo? Maar, het zijn uh, vier zoons van uh, vier militairen, Amerikaanse militairen, die in Duitsland gelegen waren. En die ja. gingen, als hij naar Duitsland dan ging het terug en dan kwamen ze elkaar in het vliegtuig tegen. En zo is die band eigenlijk ontstaan. En daar is ook die naam vandaan gekomen, Amerika. Nou, wat leuk. Wat een geweldig ja. detail om, daar, uh, om daarbij te, te horen. Ja. Leuk. En hele leuke muziek, echt. Zeker, absoluut. Ik vind ook uh, fijne muziek. Dus, en ik hoop, de de hoop kinderen, dat de luisteraars. Wordelijk dat... mee in de auto. Hmm? Echt? Ja. We hadden een bandje van, van, van Amerika in auto. Ja. En de ja. kinderen zongen dat woordelijk mee. <laughs> <laughs> <Altijd nu eens. laughs> Moet je, je nagaan, hoe, dat is helemaal grijs is. gedraaid. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Leuk. Hé, <laughs> hey, maar Joop, vertel eens, want uh, ja, je, je laat ons uh, op de maandag, uh, de, mij en de luisteraars, altijd, of de luisteraars en mij, altijd weten wat er allemaal zo gepasseerd is in Zandvoort. Is er, is er nog wat geweest uh, het afgelopen weekend, Joop? Ja, nauwelijks eigenlijk. Meen je dat nou? ja. Het begon pas donderdag. Met uh, de nieuwe so, burgemeester. Met het natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat was... Dat was ik, ik, ik vond het een, een hele leuke extra raadsvergadering. Op één ding na zou dat, waren allemaal nogal lang van stof. Behalve Joop <laughs> beersen En die wilde ook wel eens anders doen. <laughs> Jong, viel ik is aan de zeven minuten, maar de rest absoluut niet. Zeker burgers niet. Die ging behoorlijk door. Ja. Maar goed, wel, wel leuk om gehoord te hebben. En uh, het, dat het een, een makkelijke prater is, dat is ook belangrijk vind ik. Ja. Als je het maar niet in de, raadscommissie, of in de raadsvergaderingen doet, want uh, dan moet ik dan luisteren tot een uur of twaalf. <lacht> daar heb ik helemaal geen in. Dat zal die wel heel snel teruggefloten worden, denk ik, door de, door de raad. Ja, ik heb... Ik heb hem in ieder geval uh, hartelijk welkom geweest in Zandvoort. En ik ben hem zaterdag ook weer tegengekomen bij de harenproeverij van uh, Patrick Berg. Patrick ja. en Mandy Berg. Ja. die Berg. was hij ook aanwezig. Leuk. Zei, nou, dat doe je nou goed. Als je hier toe komt. dan kom je heel Zandvoort kom je te, te leren kennen. Nou, half ah, ja. Zandvoort, ja. ja. Nou, ja, drie kwart. <laughs> was je eigenlijk ook nog naar de paddock geweest, Joop? Ja, uiteraard. Was ik nou en, en hoe was het daar? Was het druk? Hoe was, was, hoe was de sfeer? Was redelijk druk. Ja, de sfeer is vrij gemoedelijk. Want ja, het is informeerd... Uh, gebeuren natuurlijk. Ja. Uh, ik vond het niet zo druk. Maar dat is ook logisch. Want uh, privépersonen kennen hem niet. denk mm -hmm. ik, Of misschien wat vrienden kennen ze na. Maar uh, er waren wel organisaties, verenigingen, clubs, uh, instanties aanwezig... om hem uh, welkom te heten in Zandvoort hè, met zijn vrouw. En uh, ja, het was redelijk druk, zeg maar. Gezellig. Ja. Gezellig. Goed okay. georganiseerd, prima. Fijn, en, dat is mooi om te uh, horen. Ik vind, de, ik vind die, die, die beddenclub, dat moet toch wat vaker gebruikt gaan worden. Het schijnt nogal prijzig te zijn. Ja. Ik wil geen getal noemen, maar het, het is echt dik met, met de 4 nullen erachter. Ja. Dus dat is behoorlijk. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, net een bericht gekregen dat uh, uh, half oktober de sportgala daar georganiseerd gaat worden in de Peddelklop. Wat voor sportgala is dat, Joop? Het sportgala, kom op, Dolly. Ik heb op, geen Doddy. idee. Misschien zijn er ook, misschien zijn er ook en... luisteraars die het niet weten. Vertel. De, de, de, de, de vertering van de kampioenen van Tafelkoop. Ja. Ah, Daffo. dat. Ja, ja dat, dat is een jaarlijks uh, terugkomend feest. Hè? Ja, ja, en, en daar is nou een hele mooie gelegenheid voor. Maar ja, ja. het is wel ver weg. Ja. Het, is, het is steken donker daar. Ja. Er is natuurlijk wel, wel straatsvlichtig, maar het is toch behoorlijk donker. En dan laat je niet kinderen alleen daar naartoe gaan. Maar is het dan niet een idee, kijk als het toch al zoveel geld kost, om, om een soort pendelbus in te schakelen waar de kinderen mee vervoerd kunnen worden? Ja, daar is we daar net even te weinig voor, denk ik. <lacht> ja, vroeger was het gewoon op het raadhuis, hè? Ja. Maar dat, nou, dat, was, dat was te was vol. Stampend vol was ja. Echt stampend vol. Ja. Hartstikke gezellig. Erg leuk. Ja. De, de bodem moesten zich te de inslagen en de rondwerken... om alle stoelen en tafels en banken uit die, uit die zaal te krijgen. Ze staat leuk. er allemaal op de grond, hè? Ja, ja, ja. geweldig. Helemaal ja. leuk. Ja. Ja. Maar uh, het heeft zijn charme natuurlijk. Maar ja, daar die is veel meer ruimte. En misschien moeten ze het wel eens een keertje. We hebben ook gezien vorige week... Het afzet van Nick Meijer. Ja. Die, die ik Fantastisch. Een mooie gelegenheid. Heel, heel mooi. Ja. Ja, zeker. En, en waarschijnlijk een stuk minder, minder prijzig dan, uh, dan de Paddock. Dat neem ik aan. Dat neem ik ja, aan. ja dat denk ik nou, goed, wel. Maar dat is, dat is even terzijde. Ja. Uh, dat was dus donderdag. En ja. Vrijdag was in de avond het sportcafé van CFM. Ja, hoe is dat Daar ben ik verlopen? ik ben aanwezig geweest. Ja. Uh, ja, erg uh, goed. Het uh, was leuk, gezellig. Uh, niet al te druk, maar ook daar zit je weer, het was te ver weg. In die pedoclub. Of tenminste, het was wel op het circuit, het was niet in de pedoclub zelf, maar in de persrein. Maar het is ja. te ver weg, denk ik, met name in de avond. En er ja. waren wat mensen die, die dan aan tafel zaten en meespraken. En, uh, ja, en die Houtkamp, die heeft het allemaal dik in de hand, hoor. Dat is allemaal geen probleem. Jaap, mm. Jaap Koper en ik waren sidekicks, zoals ja. dat, dat tegenwoordig zo mooi heet. Ja. En uh, we waren het is rap genoeg, dat is de volgende vraag. Maar goed, dat, uh, dat is intern. Dat moet een keertje uh, geëvalueerd worden, denk ik. Maar ja. uh, het is, uh, ja, uh, was gezellig, het was leuk. Uh, goed zo. Was informatief. Ja. En dat is belangrijk. Ja. Zaterdag, hadden we zaterdag iets? Ja, nou, de haring van uh, Patrick en Mendy Berg. Ja. De, de Zeemeerwin. En er was ook nog voetbal. En er was nog paasgebouw. Voetbal. Met... Nee, maar je gaat er even gauw doorheen. Maar ik, ik wil eigenlijk wel weten of er een haring was die er bovenuit stak. Dit keer. Of, of was het allemaal een beetje... Nee, die moet allemaal bekendgemaakt worden. Ik vond zelf haring A het lekkerste. Met, ja. Uh, haring, haring B als goede tweede. Oh, Oké. Okay. Nou, dan ben ik benieuwd welke uit de bus gaat komen. En welke het meest gekozen ja. is door de bezoekers. Dat moet. Ik krijg nog te horen van, of van Mindy of van Petra. En er is ook altijd levende muziek, toch? Was er dit keer ook levende muziek? Oh, maar dat bleek me de bek niet open. Oh, ik hoor het al. De Amsterdamse muziek. Okay. Daar hou ik niet van. Maar nee. Het, het was, was wel leuk, maar het was weer hard. Ja. Het was te lang. Okay. Het, het was te hard. Ja. Ik, ja, als ik dat tegen de, de, de geluidstechnicus zeg, dan heb ik weer ruzie met hem. Ja. Dat wil ik niet. Nee. Maar het, het was gewoon te hard. Ja, ja, ja, de ruimte is zonde. klein en er staan ja. het, het vier... Het was wel druk. Ja. Maar de muziek was te hard. En Jammer. Het vervormen. Ja. En dan is het al helemaal mijn smaak niet. Ja, dat is helemaal verkeerd. Het ja, fout, fout. fout. <lacht> <lacht> <lacht> Oké, <Okay>. dan <lacht> hebben we dat gehad. Het sporten. <lacht> ja, de voetballers hebben gewonnen meteen. De allereerste competitiewedstrijd van... Een, een ploeg HBOK, het begon op Klompen heet die. Uit uh, Zunderdorp, ten noorden ja. van de Vlaamse Die willen kampioen worden. Die hebben acht spelers gehaald, gekocht. Uh, en ja, en ze, ze konden niet winnen voor Zandvoort. Bij oh. HBOK spelen twee oud-Zandvoortse spelers: Bukwater oh. en Oliver uh, um, Rifai. Okay. En, en die, die hebben ook niet kunnen voorkomen dat Zandvoort uh, met 2-1 heeft gewonnen. Mm -mm. Leuk Sh Zandvoort. Mooi. Later in de middag hebben uh, de Lions nog gespeeld naar Nederlandse Wel. Uh, Hoofddorp tegen challenges, tegen de reserves en challenges. Uh, Mooi gewonnen met uh, uit mijn hoofd 59, 87. Wow. Niels Krab dan 27 punten, Ron van de Meij 26 punten en Ingmar Kok, want die is weer terug, 19 punten. Stopt wow. Er is iemand. De eerste wedstrijd speelt in Zandvoort. Want hij komt de Zandvoort vandaan. Hij heeft uh, eigenlijk bij Lions uh, uh, zijn jeugdgebaasgebod. Dus daarna ja. naar Zorg en Zekerheid Leiden gegaan. Ja. Heeft die vader gespeeld en hij is nu weer terug. Leuk. En dat is wel lekker als je 19 punten in je eerste wedstrijd speelt. Laat willen zijn. Hartstikke fijn. En ook fijn voor het team dat hij weer terug is dan. Ja. He, en dan zulke... hadden wij ook nog een hockey. Ja. ja? Uh, ZHC thuis tegen Scoop uit Delft. En, en dat zal waarschijnlijk wel een, een, een studententeam zijn. Ja, uh, ja helaas heeft Samson niet kunnen winnen. Uh, met de uh, 0-2 verloren. Um, kansen gehad. De uh, een of andere die maken ze die bal niet af. Dat is zo zonde. Mm. Ja, en dan, dan, dan kan je niet winnen, natuurlijk, als je nee. de kans niet afmaakt. Nee. Waar het dan ligt, dat weet ik niet. Ik heb, uh, ja, bleek het, ik trainer heb ik dan niet daarover kunnen spreken. Ik hoop er wel binnenkort een reactie over te krijgen. Zodat ik mijn artikel over kan maken. Goed, oh, dat was de zondag. En dan uh, uh, vandaag niks, uh, morgen uh, raad. Oh, Morgen wordt ook tot de waterbaan van uh, Centerpark geopend. Hoe oh, is dat morgen? Uh, ja, Van, van der Weide van de, van de heet die. Uh, Maarten, Maarten van der Weijden. Maarten, ja, Maarten van der Weijden. Of van der Weijen. Die gaat dan, uh, ja. die gaat er dan uh, Eerst uh, gaat hij een keertje een proeven uh, <laughs> maken. En dan gaat hij in volle vaart gaat naar beneden. Dan. Oeh, <laughs> leuk. En, uh, de verslaggevers worden gevraagd om ook mee te doen. Daar heb ik uh, vriendelijk voor bedankt. Wat, wat, wat? Sorry, wat zei je? De verslaggevers worden verzocht? De verslaggevers. Ja? Verslaggevers zijn vrienden verzocht om mee te gaan. Oh echt? Vrienden, ja, daar heb ik voor bedankt. Dat, dat lijkt me helemaal drie keer niks. Nee, zal ik voor jou in de plaats gaan? Nou, ik weet niet of, of jullie uitgevallen zijn. Er ik ben een uh, erg verslagen dame. Hè? Ja, nee, ik doe toch wel eens verslag? Ja, ik kan wel verslag gaan doen eigenlijk. Ja. Nou oh ja, dan doe je dat toch? Ja, ga ik er lekker in hoor. Ik ga het bootje wel in. Maar <laughs> ja, dan moet je, je wel niet melden hoor, voor morgen. Maar oh. begint het om kwart voor twee. En ja. wat je dan verwacht bij de regen? Ah, nee, kan niet. Ik moet, bijna, ik moet naar de tandarts, dus dat gaat niet. Ja. Helaas. Ja, dat is jammer. ja jammer. Ja, maar dan zie ik je niet morgen. Nee. Uh, dan moet ik het bij deze later, Dolly. Oké, okay, nou. Volgende week, volgend weekend heb ik echt ja. iets heel leuks. Echt iets heel leuks. Dat is namelijk, uh, uh, Visio of Prinselhof bestaat 40 jaar en dan doen ze het vier met een baasbaltoernooi in de, de Corfu Sporthal. Oh echt? En, en tijdens een pauze daar wordt er een wedstrijd walking basketbal gespeeld. De oh leuk! Een wedstrijd in Zandvoort van walking ja. basketbal. Ja. Zandvoort was, was vorig jaar de tweede club in heel Nederland die dat organiseerde: ja. walking basketbal. Um, uh, een, een ploeg uit uh, Rotterdam, uh, waarvan ik de naam niet kan herinneren. Die is was eerst. Begonnen. Ja. Wat zeg je? Die was als eerste, ja. Ja, en, en, en Elias is de tweede. En uh, ja, Er zijn nu meer clubs uh, uit... Er uh, is een verzoek binnengekomen voor een, uh, voor een toernooi en nog een paar. Maar dit was dan de allereerste wedstrijd komende zaterdag, uh, zondag in de Sportal om drie uur. Wow, leuk, leuk, leuk. leuk. Ja, zeker. Ja, nou, hartstikke ja. mooi. Dan, uh... dat was wat ik wilde melden vandaag. Aan morgen raad ja, natuurlijk, maar dat zal je zelf wel over gehad Morgenavond, ja, ja, weer een raadsvergadering. Ja. En woensdag is uh, burgemeester nee, ja, David Molenburg bij uh, ons te gast... in het programma Zandvoort Luncht. Oh, leuk. Leuk, hè? Want hij zal het, uh, hij zal het dus wel voor uh, voor een stukje op zijn om krijgen. Hoor. Dat is een uh, pittig, pittige agenda. Oeh. Het, uh, ja, nee. <laughs> echt in de diepe geworven. Hij, maar hij zal, hij, hij zal er wel tegen opgewassen zijn, denk ik. Ja. Ik mag het hopen. Ja, nee. We gaan het afwachten. Het wordt spannend die avond. Hey Joop, ik ga jou reuze bedanken... voor je bijdrage vandaag. Ik kwartier hier volgeklept. Zeker weten. Ja. En ik ga het dan van je overnemen... met het regionale nieuws. Als ik... Uh, met jou klaar ben. Ja, dus. <laughs> Oké. Okay. Dan hoef, hoef ik er niet even luisteren, want ik heb zand van nieuws genoeg. Het is toch potverdorie wat, hè? Ja, mooi is dat. Nou ja, Joop, hey, werk ze nog. En uh, succes ja, met, uh, met het maken dankjewel. van de krant van de komende week. En uh, ja, we dankjewel. ik hoop dat we elkaar volgende week weer eventjes spreken... en kunnen bijkletsen. Ja. En jullie He? nog een uh, leuke uitzending. Dank je wel. Dan voort, maar uh, ja. tot volgende week. Tot okay. volgende week, Joop. Dank je wel. Doei. Doeg. En dit was dan onze Joop van S. jr. Die ons wekelijks update. En uh, wat gaan wij doen? Wij gaan naar het nieuws, zoals ik al zei. Hoogste tijd. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Door mij... Ja, en wie vanochtend in Haarlem de trein naar Amsterdam pakte... die kan het nauwelijks hebben gemist. Ja, de, de nieuwe werkweek begon op het station heel chaotisch. Dat kwam doordat er kortere treinen reden dan normaal. En daardoor waren de perrons overvol. Zelfs nadat de trein al was weggereden. De Haarlemse tak van reizigersorganisatie Rover... informeert vanochtend met een tweet bij de NS naar de grote drukte. De spoorwegmaatschappij reageerde daarop met de mededeling... dat vanochtend slechts vier treindelen konden worden ingezet... waar dat normaal er tien zijn. Wat een nadigheid, wat een ellende. Goed, een woning in Haarlem is vannacht meerdere keren beschoten... Bij de meldkamer kwam rond kwart voor twee een melding binnen... dat er knallen waren gehoord in de Berlagelaan. Gelukkig is niemand gewond geraakt en de recherche is op zoek naar de dader. De schade aan de woning is vanochtend bij daglicht goed te zien geweest. In het kozijn zit een gat van een inslag, net als in het muurtje eronder. De bewoonster, een wat al wat oudere Haarlemse, zegt dat ze het goed maakt... en op bed lag toen de knallen klonken. Een dochter is haar vanochtend komen steunen. En ze snappen er helemaal niets, niets van waarom er geschoten is. Buurtbewoners werden vannacht opgeschrikt door de harde knallen... en ze hebben geen oog meer dichtgedaan. Nou, we wachten af hoe zich dat gaat ontwikkelen... en wat de politie gaat vinden... De recherche is in ieder geval in onderzoek nog op zoek naar mensen... die mogelijk iets gezien hebben van dit incident... of die andere informatie zouden hebben... die zou kunnen helpen bij het opsporen van de schutter. De schutter zou zijn weggerend in de richting van de Baselaan. Mocht u uh, informatie hebben voor de politie... neemt u dan alstublieft contact op met telefoonnummer 09008844. Het kabinet gaat er alles aan doen om de Formule 1-race volgend jaar op Zandvoort door te laten gaan, ondanks de problemen met stikstof. Dat verzekerde minister Bruno Bruins sport gisterochtend bij programma WNL op zondag. Hij hoopt dat de wedstrijd geen gevaar loopt door de maatregelen die stikstof moeten beperken. Er moeten nog allerlei vergunningen worden aangevraagd en verleend, zowel door de provincie als door de gemeente. En woensdag presenteert een commissie aanbevelingen... hoe zo snel mogelijk de hoeveelheid stikstof kan worden teruggedrongen. Een Duitse toerist is zondag in de vooravond onwel geworden... op de kleine Krocht bij de trap van het raadhuis. Direct werd alarm geslagen en de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het is nog niet bekend wat de man mankeerde... en uh, meer details over deze gebeurtenis ontbreken. Dan was dit het uh, regionale nieuws uh, voor vandaag, 23 september... het begin van de astronomische herfst. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Na een fraai, zonnig en warm nazomerweekend... Zou het gaat het weerbeeld er de komende dagen heel anders uitzien. Vandaag is best nog een aardige dag en de regentrek is geleidelijk naar het noordoosten oosten weggetrokken. En daardoor hebben we nu een meest droge maandag... met naast wolkenvelden ook af en toe een zonnetje. Er is een bui mogelijk, maar over het algemeen is het droog... en de temperatuur stijgt naar 19 graden. Vanavond en vannacht is het wisselijk bewolkt en aanvankelijk droog. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe... en tegen de ochtend is wat regen mogelijk... Het gaat afkoelen naar zo'n 13 graden. Morgen is het bewolkt en vooral in de middag en avond valt geruime tijd regen. De zuidenwind is duidelijk aanwezig en het wordt een graad of 18. En dan was dit het weerbericht voor u verzorgd door weerman Rico Schreuder. Bread. And I'm glad she did, cause I was about to drink myself to death because my drink problem left today. She packed up all her things and walked away. Well, it looks like De heerlijke teksten. Hank Williams de derde met My Drinking Problem. We gaan door met het uh, nummer Theme from a Summer Place. We gaan niet door met het uh, nummer van Theme from a Summer Place, want dat is een achtergrondmuziekje. Dus we gaan door met het nummer telkens weer van Willeke Alberti. weer haal ik me in mijn hoofd, dat ik die hemel krijg, die me wordt beloofd. Telkens weer wordt alle blauw weer grauw, sta ik teleurgesteld, buiten in de kou. Denk ik, er komt er een waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef, baby. Ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Slaat wat er alleen voor leef, mijn hart bij baby. Ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. De Hollies met Long Call woman in a black dress. We gaan door met Genesis en Ian, the other side of the sun. we riff -t Referty is going home. ga ik straks ook doen. Dat zit er alweer bijna op, uh, ons programma. Dit was City to City. En uh, ik wil u eigenlijk nog even een keer attenderen... op een uh, nieuwe cursus uh, die binnenkort gaat starten. 30 september, dus volgende week maandag... starten we weer een nieuwe EHBO-opleiding... van het Rode Kruis Zandvoort. Dus uh, mocht u nou zoiets in uw achterhoofd hebben van... nou, dat heb ik altijd al willen doen. Want dan meld ik dat nog maar even... dat u nog tijd heeft om zich aan te melden. Want het is natuurlijk belangrijk... dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze moeten doen... als er een ongeluk gebeurt of, of als iemand niet lekker wordt... En uh, in twaalf bijeenkomsten leert u tijdens deze opleiding onder andere hoe u moet handelen bij een bloedneus en, en hoe iemand's leven kan redden bij een hartstilstand bijvoorbeeld. Dat is ontzettend belangrijk. En ook, en dat is natuurlijk ook heel fijn om uh, onder de knie te hebben en te begrijpen wat je moet doen, want er is ook aandacht voor eerste hulp aan kinderen en baby's. En dat is weer een heel andere vorm van eerste hulp dan bij volwassenen. Nou, onder leiding van ervaren instructeurs van het Rode Kruis vinden de lessen plaats op maandagavonden van 8 uur tot 10 uur in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan te Zandvoort. En de kosten bedragen 200 euro, dat is inclusief boeken, materiaal en examengeld. En bij de meeste zorgverzekeraars krijgt u een deel van het cursusgeld vergoed. Het is zelfs zo dat mocht u na de opleiding besluiten... om u in te zetten als vrijwilliger voor de afdeling Rode Kruis-Zandvoort... dan krijgt u dat bedrag onder voorwaarden zelfs terug. Nou, als u nog mee wilt doen, dan kunt u zich aanmelden bij Ingrid Klok... door een e-mail te sturen naar... i.klok@rodekruis.nl. rodekruisnl Wij gaan eens luisteren naar Eddie Rabbit met I Love A Rainy Night. Well, I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder. Watch the lightning when it lights up the sky. You know what makes me feel good. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips in the moonlight shadows. Showers wash all my cares away. I wake up to a sunny day 'cause I love a rainy night. Yeah, I love a rainy night. Well, I. Love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 Heart of mine Puts a smile on my face every time Ik kan hem geen ongelijk geven. Soms is het heel lekker, hè? Zo'n regenavondje als je de deur niet uit hoeft. Maar ja, dan ga je toch zitten wachten tot, uh, tot het even tussen de buien door om je hond uit te laten. Zo lekker vind je het dan ook weer niet, hè? Nou, het zit er alweer op voor vandaag, uh, lieve mensen. En wat fijn dat jullie allemaal hebben geluisterd. En misschien ook nog wel mee hebben gekeken. Ja, er gebeurde niet veel. Ik ben in mijn eentje. Dus ja, dan zit je maar gewoon op je stoeltje. En uh, concentreer je op wat er gebeuren moet. Nou, dat was het dan weer vandaag. Uh, morgen zijn we er niet. Maar woensdag, dan is uh, Zandvoort lunch weer wel tussen 12 en 2. Met uh, Hans Wassenaar. Roy van Buringen en Imka Drommel. En waarom zijn ze nou met z'n drieën? Nou, we krijgen hoog bezoek. En het hele programma woensdag staat in het teken... van onze nieuwe burgemeester David Molenburg. En ze zullen u uh, stukjes laten horen van de uh, feestelijkheden... in de paddock van afgelopen donderdag. En de burgemeester zal zelf ook akte de prassans geven en een kleine toelichting geven... en even gezellig een kletspraatje houden... met onze collega's. Goed, dit was het voor vandaag. Ik wens u een hele fijne maandag toe. Ik ben er maandag weer. Woensdag, zoals gezegd, de andere collega's. En donderdag ook weer een Zandvoort met. Nou, nee, donderdag is hij er niet trouwens. Nou, dan weet ik niet precies hoe het gaat lopen. Ga ik niks beloven, dan laten we het daarbij...